En dat is eigenlijk de letterlijke tekst wat er nu staat. Wij gaan dat mandateren aan het college om met regels te komen... om uh, ja, uh, de, de, de, de, de, de buitensporigheid aan, aan, aan, aan hondenuitlaatservices tegen te gaan. En ik blijf zeggen, wij, de Raad, zijn de ogen en de oren van de samenleving. Wij horen inderdaad ook heel veel, meneer Mette zei het ook al. Inderdaad, er zijn wat akkefietjes geweest... Maar over het algemeen zijn de hondenuitlaatservices... degene die de honden juist wel onder controle hebben. En um, ja, dat is vervelend. En, en uh, ik, ik ken ook mensen die, die zelf vijf honden hebben. En, en waar, waar trek je dan die grens? Wanneer ga je zeggen, dat is het. Ik, ik vind dat wij daar als raad nog steeds... Uh, over zouden moeten gaan. En ik hoop dat de rest van de commissie het met me eens is... dat wij er ook moeten over gaan. En dat ja, we niet handelteren ja, ja. aan het college. Duidelijk, dank u. Ik kijk verder rond. Ik zie nog een zwaaiende hand. Mevrouw de Vries, gaat u gang. En de ik meneer Berg. Dank, dank u wel, voorzitter. Uh, nou, allereerst dank voor de uitgebreide beantwoording van de portefeuillehouder... Uh, zeker antwoord gekregen op de vraag, en uh, de prioriteit voor integraliteit is volgens mij helder. Uh, en we gaan graag in op het voorstel uh, voor het bespreken van de uitwerking van het handhavingsplan en veiligheidsplan, uh, omdat we daar dan de integraliteit ook nog een keer kunnen bespreken. Dank u wel. Dank u, meneer Berg. Dank u, voor voorzitter. Um, ik uh, ben blij met de beantwoording van, uh, van de portefeuillehouder. Um, dat hij ook aangeeft, we zien wat de samenleving aanreikt. Nou, dat hadden wij vorig jaar uh, hadden wij dat al ontdekt. Uh, wat de samenleving aanreikte uh, en dat dat ook nodig was. Ik hoop wel dat de campagne voor het voerverbod uh, in het voorjaar gewoon weer uh, wordt voortgezet. Ondanks dat we nu een, een uh, APV gaan aannemen. Dus daar uh, doe ik een verzoek bij. Um, dan wat mevrouw Van der Veld aangeeft over... Uh, uh, over de honden. Um, ik, ik weet me nog een uh, discussie terug te herinneren van in de raad. Over dat we een, uh, een uh, hondenuitlaat aantal zouden... zouden uh, vorige burgemeester, die had het erover. We gaan kijken wat de, uh, het gezin is in Zandvoort met de meeste aantal honden. En daarop wilde hij het toen vaststellen. Dat was een voorstel. En zou die ermee terugkomen? Volgens mij is het nooit. Nee, ik ben er geen ogenblik over de Veld even interruptie geloof ik. Gaat u gang over de veld? Ja, klopt. Nou, ik, ik had hem eigenlijk, ik had nog een nabrander, maar dat geeft niet. Maar het komt mooi uit. Want ik wilde inderdaad uh, reageren op uh, wat meneer van Berg Berg zegt. Meneer Berg zegt. Uh, dat klopt. Alleen, uh, we hebben nu helemaal geen systeem meer om te controleren uh, wie uh, zeg maar het huishouden is met de meeste honden. Want we hebben namelijk geen hondenbelasting. En ehm, ik kan me ook voorstellen. of je nou zes of acht honden hebt. of van mij partien. dat destijds. Eh, dat je dan wel de hondenbelasting moest opgeven. dat je daar iets een pietje minder van maakte. Dank u. Ik en geef het, weer het, het woord aan meneer Berg. Ja. Oké. Okay. Um, maar um, het, um, ik zie het. Uh, weet je. Ik woon tegen het Duingebied aan. en ik zie hier. Uh, uh, ...dikwijls drie, vier busjes tegelijk aankomen met honden. Uh, het is niet zozeer dat die mevrouw van der Veld heeft gelijk dat ze zegt... ...de uitlaatservice hebben de honden heel goed in bedwang... ...maar de mensen die, de, die hier met één of twee hondjes lopen... ...die schrikken zich rot als er in één keer twintig honden naartoe lopen. En uh, dan dus zal ze wel zeggen van ja... Uh, ...dan ligt het aan die mensen die met hun één twee hondje hier lopen... maar Um, zoveel honden-uitlaatservers met zulke grote groepen honden tegelijk. Um, het, het, het is toch niet wenselijk en ik hoop dat er wel wat uh, uh, aangedaan wordt. Voor de rest zijn we blij met, uh, met de voorstellen die er nu is. En je hoeft niet de zaken te benoemen. Zijn we het ook mee eens, want uh, ik weet nog wat uh, meneer Drommel toen de tijd zei. Ik wil gewoon de eentjes kunnen blijven voeren. Dus dat we de beesten niet gaan benoemen is een goed plan. Dank u wel. Dank u wel, en voor deze aanvulling, um, ik kijk nog even rond. Ik zie niemand binnen de vinger opsteken. Ja, meneer Hendricks, VVD. Ja, dank u wel. Um, in aanvulling eigenlijk op wat mevrouw van der Veld zegt. Want uh, we, we voelen denk ik allemaal dat, het, uh, dat er iets moet gebeuren aan die ronde uitlaatservice... die uh, overlast kunnen veroorzaken. Uh, maar het, het punt wat zij aansnijdt ligt ook iets principiëler. Dat zit hem op, ook op dat punt van die vuurwerkregels. namelijk nou, Dat het college nog nare regels uh, stelt. Is het anders geen optie... Um, dat het, op die twee punten, waar het college nog nadere regels kan stellen op, op, in de huidige toegevoegde regels, dus bij die vuurwerk en bij die honden, dat het college die nadere regels stelt nadat zij de raad daarover heeft gehoord. Dus dat de raad om zienswijze wordt gevraagd of ter informatie aan de raad zit voor dat zij het vaststelt of iets in die richting. Dank u wel. Dank u, meneer Hendricks. Ik geef wederom het woord aan de heer Molenburg. Meneer Molenburg, oh, excuses. Mevrouw Wouderveld. Ja, Mevrouw van de Veld. gaat u gang. Volgens mij was dat een uitnodiging om erop te kunnen reageren. ...denk ik zo van de heer Hendricks, maar... ...hoeft uh, niet door, waarover over de veld. Maar dan wel, dan wel dat het ook echt een besluit van de raad zal zijn. En niet zoals het er nu staat. Zoals het er nu staat, wordt het een collegebesluit... ...en worden wij als raad ingelicht. En dat lijkt mij, maar lijkt ons, niet, niet helemaal de bedoeling. Dus als we dat kunnen omdraaien... Dat, het, dat, ...dat er een nadere invulling wordt gegeven... ...nadat de raad daarover een besluit heeft genomen... Dan is, wat mij betreft, het hele ding een hamerstuk. Dank u, mevrouw Bordeveld. Ik geef nu het woord aan meneer Molenburg. Meneer Molenburg. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, ja, ik, ik, ik zoek even de nuance in de discussie. Um, even, even kort wat ik tegen de heer Hendricks uh, uh, wil zeggen. Is dat uh, wat ik ook in mijn eerste termijn heb aangegeven: de, de situatie hier was dat er al nadere regels gesteld waren rond dat vuurwerk. Terwijl het niet in de APV was opgenomen. Dus dat was een beetje de omgekeerde wereld. Dus we repareren nu in feite iets wat, uh, uh, wat er ligt. Um, nou, ik, heb, ik heb gehoord wat u zegt over die honden uh, uitlaatsservices. Um, ik, ja, ik zou me kunnen voorstellen dat, dat uh, op dat punt wij... wij um, kijk, het is te gedetailleerd om het in de APV op te nemen. De systematiek van de APV is... Dat wij aan de ene kant, uh, uh, we hebben een algemene plaatselijke ordening. We kunnen aanwijsbesluiten nemen als het bijvoorbeeld gaat om gebieden, dan wel om termijnen. En volgens kunnen we nadere regels stellen. En die nadere regels, die stellen wij als college. Um, uh, ik, ik kan wel op dit punt in ieder geval uh, uh, aan u toezeggen dat op het moment dat wij echt daadwerkelijk in de richting van uh, maatregelen en, en uh, ook naar aanleiding van de overleggen met PWN PNN over die Honda uitlaat services komen. Alvorens dat wij daar een besluit over in het college nog uh, voor een zienswijze bij u terugkomen. Dus dan kom ik in ieder geval een, een, een punt in uw richting en dan kunnen we ook op die manier gewoon dat punt tackelen. Dank u vriendelijk, meneer Molenburg. Ik zie mevrouw van der Veld zie ik zwaaien. Dit bedoelt u natuurlijk toen u het woord zou hebben. Ja? ja, heel graag. Uh, dan dus wil nou, dus... ik toch aan de portefeuillehouder meegeven het volgende. Uh, wij hebben hier in Zandvoort hebben wij, uh, geen verbod om uh, caravans, aanhangers en grote voertuigen langer dan drie dagen ergens te laten staan aan de weg. Dat hebben wij niet, behalve dan op plekken die aangewezen zijn door het college. Nu weet ik één plek die aangewezen is ooit door het college. Dat weet ik alleen maar omdat ik destijds in de raad zat. Als je daarop gaat googelen, kom je er niet achter. Je komt gewoon niet erachter welke plek door het college inmiddels is aangewezen... als een plek waar geen caravans aanhangers en andere voertuigen... langer dan drie dagen aaneengesloten geparkeerd mogen worden. Dus hoe gaat u dat dan kennis, ja, hoe gaat u die kennis straks, sorry, kennis maar hoe gaat u dat straks aan, aan mensen mededelen, hoe dan? want dat is gewoon niet terug te vinden duidelijk meneer Molenburg ja, dat lijkt me nee. ja, dat lijkt me een kwestie van communicatie en nogmaals, ik moet altijd een grondslag hebben in de APV op basis waarvan uiteindelijk een aanwijzingsbesluit genomen wordt en, en nogmaals, dat moet terug te vinden zijn en dat is ook een kwestie van communicatie dit wordt opgelost. Uh, mag ik hiermee vaststellen dat de, dit termijn, de tweede termijn, hiermee afgerond is? Uh, heb ik u nog niet zien reageren over of het een behandel is of dat het een hamerstuk is? Mag ik, mag... voorzitter, mag nog even één een... aandacht Ja, natuurlijk, aan uh, meneer Bolberg um, Dat ook naar de regels uh, via de, zand, de en via over.nl geplaatst zouden moeten en kunnen worden. Dus, maar, um, ja, of iedereen dat leest, weet ik niet. Ik weet niet of voor iedereen goed te verstaan is geweest. Uh, het was hier wat moeilijk. U is het allemaal kunnen verstaan? Ja. Oké, okay, dank u. Vrienden. Mag ik hiermee vaststellen dat het bij deze toezeggingen, deze antwoorden, het een hamerstuk is geworden? Nee. Mevrouw Van der Veld niet. Het is hierbij geen hamerstuk en het wordt behandeld in de komende raadsvergadering. Dank u vriendelijk. Dan Sluit ik hiermee dit agenda punt af. We gaan verder naar decemberrapportage agenda punt 9. Ik hoor wat gerommel uh, op de achtergrond. Ik weet niet of u dat ook hoort. Een beetje een aquarium effect. We vissen. Ja. Inleiding, decemberrapportage is een onderdeel van een gemeentelijke planning- en controlecyclus en geeft informatie over de realisatie van de beleidsvoornemens 2020 en over de financiële afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde begroting 2020. De inhoud van het de decemberrapportage 2020 is beperkt tot afwijkingen groter dan 25.000. In het tabel op bladzijde 5 stonden verkeerde jaartallen vermeld. Het stuk is inmiddels aangepast. De digitale stukken op de agenda zijn nu juist. Ik kijk in de zaal, er zijn er geen insprekers gemeld. En ik geef nu het woord aan de commissie en ik begin hiermee met D66. Wie van D66 mag ik het woord geven? Voorzitter, dat mag. Uh, Dank u wel, Dank u wel. Uh, Ja, ik kan niks anders zeggen dat het een k-jaar is. Want uh, dat kunnen we ook wel zien, denk ik, in de, in de begroting. Uh, Corona heeft het dusdanig impact dat die, dat die negatief eindigt. We kunnen gelukkig dat oplossen. Uh, door, door het feit dat we zo'n enorme goede basis hebben. Zeg maar, als het gaat om, uh, om de reserves in het totaal. Um, maar goed, het is uh, het paar zorgen. En ik hoop dat we snel uh, uit, dit, uh, uit deze crisis uh, komen als het antwoord. En dat uh, de economie uh, nog sterker mag stijgen als het CWS doet, uh, doet voorkomen. Voorzitter, wat ons betreft is het haamstuk. Dank u, ik. Dan ga ik door naar het OPZ. Wie mag ik het woord geven, het OPZ? Ik zie dat meneer Bouwberg Wilson het woord wil hebben. Wilt u de, uw microfoon aanzetten? U bent niet te verstaan, meneer Bouwberg Wilson. Meneer Bouwberg Wilson, u bent niet te verstaan. Uw microfoon staat nog op mute, neem ik aan. Ik kom straks weer bij u terug. Misschien is er iets aan de hand met de microfooninstellingen. wat dan ook. Een bericht geeft u de gelegenheid o, om het tegen te testen. Nu ja, nu bent u, u. komt. Gaat u gang. Ja, er is iets in de instellingen veranderd waar ik uh, geen weet van had. Uh, dank u voorzitter. Uh, om te beginnen, dank voor de beantwoording van onze vragen. Uh, dat maakt dat wij nog wel enkele punten aan de orde willen stellen. En het heeft eigenlijk voornamelijk te maken met de decemberrapportage. Uh, en dat heeft dan de, uh, spit zich toe op de drie soorten bestemmingsrichtingen waarvoor u het uh, coronafonds wilt inzetten. Uh, u heeft dat genummerd met Romeinse cijfers 1, 2 en 3. En ik zal die even no kort noemen en dan uh, daarop ingaan. Uh, eerst, punt 1, uh, eerst Romeinse cijfer 1. We dragen bij daar waar financiële gaten vallen voor inwoners, ondernemers en instellingen met een budget van 3 miljoen. Voorzitter, we hebben intussen gelukkig een minder som perspectief op de duur van de coronacrisis en de financiële gevolgen. Maar voor degenen die buiten hun schuld als gevolg van de crisis in financiële problemen zijn gekomen, ondersteunen wij de inzet van middelen uit het coronafonds om lokale belasting en heffingen te verlagen en kwijt te schelden. Daarnaast is er de tijdelijke overbrugingsregeling zelfstandige ondernemers Tozo van het Rijk, die door de gemeente wordt uitgevoerd en waarvoor gemeenten inclusief uitvoeringskosten worden gecompenseerd. Maar de tekst, we dragen bij dat we financiële gaten het vallen voor inwoners, ondernemingen en instellingen... roept bij ons toch wat vragen op, want wat wordt daarmee precies bedoeld? En ook of dat, buiten de miljardensteun van het Rijk, nog een taak voor de gemeente is. En wij verzoeken u erom graag om verduidelijking. Romeinse cijfer 2. We gaan extra in investeren om Zandvoort sterk uit de crisis te laten komen... ...met het oog op het stimuleren van sterke, duurzame economie... Met genoeg werkgelegenheid voor inwoners en een sterk ondernemersklimaat, budget 3 miljoen. Voorzitter, ook hier de vraag: wat wordt concreet bedoeld? Halen we geplande investeringen naar voren? Zo ja, welke? Worden er andere niet-geplande investeringen voorgesteld? Daarnaast worden incidentele uitgaven voor capaciteit, crisisorganisatie, ondersteuning en schuldhulpverlening genoemd. Voorzitter, graag ook op dit punt verduidelijking van deze punten. De laatste Romeinse cijfer 3 de gemeentelijke inkomsten worden gecompenseerd. Budget 4 miljoen. Voor deze punten 1, 2 en 3 en de financiële consequenties. Tezamen 6 miljoen euro. Lijkt ons de gewone procedure met raadsvoorstel en besluitvorming door de raad gewenst. Vraag, is dit ook de intentie van het college? Uh, dan nog even uh, een, een vraag naar aanleiding van de beantwoording. Um, die ging uh, onder andere over het compenseren van omzetverlies. U onderkent het feit dat het Rijk en regelingen voor omzetverlies voorziet... maar meent dat die vooral op commerciële ondernemers zijn gericht... en stelt daarom een beperkt aantal zandvoortsorganisaties... met een maatschappelijk belang voor om ook met een eigen compensatieregeling te komen. Uh, daarover een verduidelijkende vraag. Rekent u daartoe naast de genoemde organisaties... bijvoorbeeld ook de uitbaters van de kantine van de sporthal... En die van de blauwe tram. Uh, en dan omdat u daarna vroeg, voorzitter, in het begin. Uh, uh, u vroeg, uh, moeten wij dit als een spreekstuk of uh, anderszins aanwerken? Als een hamerstuk? Nou, wij hebben de beantwoording van de vragen nog niet in de fractie kunnen bespreken. En daarom uh, vinden wij dit een spreekstuk. Dank u wel, voorzitter. Dank u vriendelijk voor deze snelle reactie. Geen bezet. Wie mag het woord geven? Geen bezet. Ik zie niemand meer dan het zet. Ja, zet. Ja, Daar ben ik weer. Ik had de camera ook even uitgezet. Um, wij hebben geen uh, verdere op- en aanmerkingen. Behalve dan dat we het knap vinden dat het bij, uh, uh, hierbij gebleven is. Want ja, uh, yeah. we hebben nogal een rare tijd achter de rug. En dat we dan toch uh, zo weinig in de min terecht zijn gekomen. Daar ben ik uh, best wel trots op. Dank dan mag u. ik daar gelijk bij zetten dat u besluit om een ja, hamerstuk van te maken. Absoluut. Gezien uw antwoord. Dank u, mevrouw Van der Veld, voor de snelle reactie. Ik ga door naar PVV. De heer Deen zag ik net. Ja, dat klopt, voorzitter. De Deen, gaat u gang. Dank u wel. Um, we lezen in de tweede linia van de rapportage dat um, we ook maatregelen gaan nemen om de nadelen voor inwoners, ondernemers en organisaties te verzachten. En daartoe heeft uh, de coalitie een coronafonds in het leven geroepen en hier 10 miljoen in gestort. Een vraag aan het college is, of aan de wethouder, is dit coronafonds alleen door de coalitiepartijen in het leven geroepen? Uh, zoals het hier staat. Uh, naar mijn mening hebben ook uh, de andere partijen in de gemeenteraad een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit fonds. Maar misschien heb ik het verkeerd. Graag even een reactie van de, van de wethouder. Vervolgens hebben we besloten om niet te lang stil te staan bij dit agendapunt, voorzitter. Uh, natuurlijk kun je vraagtekens zetten uh, bij, de, bij een aantal bedragen in deze rapportage. Met name uh, waar besteden we de 2 miljoen uh, aan uh, die uit het coronafonds uh, betaald wordt. Zijn dit allemaal coronagerelateerde zaken? Maar weet u, we vinden compensatie in deze coronatijd belangrijk... Dus uh, wij stemmen in met deze december-rapportage. Dank u wel. Dank u voor de snelle reactie. De VVD, wie mag het woord geven? Ik denk meneer Hendwix. Ja, ja, dank voorzitter. Dat heeft ze helemaal juist gedacht. Um, ja, voorzitter. Voor een heel goed doel kan ik maar aansluiten wat er al gezegd is. Dat ga ik ook proberen om niet uh, te herhalen. Um, dan een aantal vragen nog. En even kijken waar ben ik nou? Ja, voorzitter... Um, een van de zaken die wordt gedaan is dat er 28.000 euro wordt gevraagd voor het, uh, een aantal capaciteitszaken. En daarvan staat er, dat gaat bijvoorbeeld om juridische zaken, WMO en veiligheid. En ik meen, en, nou laat ik hem anders vragen. Voorzitter, ik, ik, ik hoop dat het college iets nader uit kan uh, leggen wat daar precies mee wordt gedaan en wat de relatie is uh, met corona. Uh, voorzitter, dan nog een vraag... Inderdaad, over sommige dingen kun je afvragen van waarom valt het nou onder die categorie 1, 2 of 3 uh, van het coronafonds. Bijvoorbeeld het wegvallen van de Formule 1. Nou, daar hebben we een aardige politieke discussie gehad. Maar ik weet met erin dat het college toen instak dat dat te maken had met juist die pijler uh, wegvallende inkomsten bij ons. En ik zie niet in, want die tweede pijler is... Je kunt ...veel instellingen aanpassen om de zichtbaarheid op het scherm te... De, die, eerste, die, die tweede pijler is juist het investeren in de economie... en bedrijvigheid en dat soort zaken. En ik vraag me af waarom al algemaakte kosten... voor een niet doorgaan evenement... nou investeren in, in de bedrijvigheid. En dat dat niet eerder weggevallen inkomsten... Uh, weggevallen uh, kosten in dit geval... bij de gemeente zouden zijn. Um, ja, voorzitter. Uh, we hebben ook een tegenval op het gebied van de leesjes... ten laste van het uh, coronafonds. Um, van 110.000 110, uh, euro. En de vraag is eigenlijk... Ik kan het college daar ook iets over toelichten want ik kan me voorstellen dat juist uh, heel veel uh, bouwaanvragen en dat ze hier gewoon zijn doorgegaan dus ik weet niet precies is het dat we gewoon een tegenvaller hebben en dat komt dan door corona of kunnen we ook uitleggen waarom deze tegenvaller specifiek door corona uh, komt en een laatste vraag voorzitter is uh, meer in het besluit en het gaat over het doorschuiven eigenlijk van de investeringen in het riool de aanpak wateroverlast zeg maar en ik kan het besluit even niet Excuus hoor. Ja, het is besluit uh, punt 5. Het onderzoeksbudget wateroverlast door te schuiven naar uh, volgend jaar eigenlijk. En ja, de vraag is eigenlijk hoe kan dat? Want we hebben dat pas vrij kort geleden uh, bij de najaarsnota namelijk uh, geaccordeerd. En nu schuift het alweer door naar volgend jaar. Hadden we het niet beter bij de begroting 2021 dan direct kunnen vragen... in plaats van deze stap om het nu te doen en volgend jaar wat is er in die korte tijd gebeurt dat dit uh, wordt uitgesteld En uh, daar wou ik het graag bij laten voorzitter dank u wel ik heb het Hendricks. mag ik nu het woord geven aan de PvdA aan mevrouw PvdA welke mevrouw mag ik het woord geven mevrouw Koper uit uw gang voorzitter de partij van de arbeid heeft geen vraag over de inhoud van de rapportage we zien de lijn zoals geschetst tijdens de begroting en eh, dat iedereen hebben wij onze zorgen voor de toekomst want we weten allemaal niet wat ons te wachten staat. We zijn blij met de goede afspraken die we gemaakt hebben in het coalitieakkoord over het coronafonds. En niet bezuinigen op het voorzieningenniveau van voor onze inwoners. Maar duidelijk is ook, en die zorgen hebben anderen ook al geuit: er staat druk op de begroting. En waar kunnen we tekortkomingen straks in de toekomst gaan opvangen? En aan de wethouder hebben we dan maar één vraag of u wellicht alvast uh, uh, kan aangeven: hoe ziet u de toekomst naar aanleiding van deze rapportage? Dank u wel, voorzitter. Dank u mevrouw dan geef ik nu het woord graag aan GroenLinks. En het is nog steeds meneer Keuning. Gaat u gaan. Zeker. En uh, ik heb ook geen nieuwe opmerkingen, want er is al genoeg zinnigs gezegd. Dank u wel. Ontzettend veel zinnigs gaat er vanavond. Dank u vriendelijk, meneer Keuning. Dan geef ik nu het woord aan de CDA, aan meneer. Metters of. Ja, meneer Metters. Meneer Metters. Meneer. kunt mij verstaan? Ik kan u verstaan en ik zie u niet meer. Oh, dat is gek. Ik, zit, ik sta nog wel op het scherm. Nou oh ja. Ik, ik ik, ja. Ik vertrouw u. Ja, ik vertrouw volledig. Gaat u gang. Uh, voorzitter, ik zal het uh, kort houden. Uh, en dan uh, uh, toch iets zinnigs wat het CDA betreft. Uh, Eén opmerking ook. En die heeft te maken met, ja, je kunt het overal je kunt het natuurlijk onder dit punt laten vallen, of onder dat punt laten vallen. Corona-fonds is een goed goed in Zandvoet. Dat is door die rems ook benadrukt. En daar gaat het uiteindelijk om. Uh, en dat blijkt als je kijkt naar de extra kosten van de afvalinzameling van 72.000 euro... dat staat in dit geval ten laste van de corona. Nou, dat is ook een teken uh, dat wij denken om onze inwoners... want anders komt het indirect ten laste van de afvalstofheffing en dan zou die omhoog gaan. En we wilden de lasten voor de zandvoortes dus allemaal laag houden. Dus ik wilde dit toch wel eventjes noemen omdat het voor het CDA belangrijk is. Voor het overige is het voor ons een hamerstuk. En wij steunen alle besluiten die erin genoemd zijn in het raadstuk. Dank u wel. Dank u vriendelijk, meneer Metters. Dan kijk ik nu naar de wethouder voor het beantwoorden van de liggende vragen. Meneer Bruijs, mag ik u het woord geven? Ik zie u niet, maar ik denk wel dat u ergens bent. Ik ben wel ergens. Ja. U hoort mij ook? Ik hoor u wel. Goed ik... ja, nou, bedankt u. Uh, ja. bedankt uh, ook uh, voor de toch wel uh, positieve indruk die ik krijg nadat na u het stuk gelezen hebt. Het was best wel een aardige klus bij elkaar uh, om dat te doen. Het ging natuurlijk ook over van, ja, hoe gaan we nu uh, al duidelijk laten zien hoe de, de, de uitgaven rond corona, hoe we die uh, met u zouden delen. Dus nou, dat is volgens mij goed gelukt, want volgens mij is er uh, door de organisatie een, een, een helder overzicht uh, neergelegd. Dus daar vind ik al heel fijn dat u dat zo goed heb kunnen begrijpen, allemaal, want het is best wel ingewikkeld. Um, ja, OpenSet um, gaat uh, vooral in uh, over het, uh, ja, het corona-fonds en, uh, en, en de, de drie categorieën uh, die daarin uh, zijn vastgesteld. Nou, die, die categorieën die zijn eigenlijk uh, dat, dat komt inderdaad uit het uh, coalitieakkoord, want daar is dan die definities zijn daar zo, zo benoemd. En, en nu komt de praktijk eraan en, en nu moeten we proberen binnen die definities met elkaar uh, te handelen. Nou, en dat, is, dat, is, uh, en, uh, dat stelt u terecht. Uh, ja, daar, daar, daar zet u soms wel eens vraagteken. Hoort die nou in één, hoort die nou in twee? Nou, daar worstelen wij soms ook mee. En het is dus ook de bedoeling... dat we daar uh, met elkaar uh, meer duidelijkheid over gaan krijgen. Zeker als we naar de voorkant gaan. Nadat dit is vastgesteld, bent u uitgenodigd... om gezamenlijk met het college verder te gaan kijken... van hoe we het coronaherstelfonds... ...in 2021 gaan inzetten. Ook daar speelt dezelfde discussie. Wat valt er onder één, wat valt er onder 2 en 3. En daar hebben we dus ook een sessie met elkaar voor. Benen op tafel, om daarover van gedachten te wisselen. En dan laat ook het college zich graag ook met, met u samen verrassen... ...hoe we die definitie beter kunnen krijgen, beter kunnen aanscherpen. Want ja, het, het roept bij iedereen regelmatig vragen op. Wij constateren zelf als college al... Is die verdeling wel goed in die miljoenen? Want, want wat er gebeurt is bijvoorbeeld drie wegvallende inkomsten. Ja, uh, toen wij dit, dit opstarten wisten we ook nog niet hoe alles achter de komma zou worden door het Rijkvergoed. Het Rijkvergoed dus met name ons tegenvallende inkomsten. Want wij dachten inderdaad aan parkeerinkomsten enzovoort. Nou, uh, dat is geheel gecompenseerd. Dus die, die drie miljoen, daar gebeurt waarschijnlijk niet zoveel mee. Dus nou, we moeten erover met elkaar in gesprek. Daar gaan we niet in deze decemberrapportage de bol op Vlijns, uh, scherp slijpen. Maar de vragen die Openzet stelt, die ga ik dus nu ook niet beantwoorden. Want die moeten we gezamenlijk met elkaar gaan beantwoorden. Door die definities van die 1, 2 en 3 categorie beter neer te zetten. En betere afspraken met elkaar misschien er wel over te maken. Zodat het voor iedereen helder en duidelijk is. Uh, dat... Ten aanzien van het uh, corona-frons, uh, dus uh, ja, gemeentelijke instorten die worden, die moeten gecompenseerd uh, worden. Dat was ook nog een vraag. Nou ja, dat dat is dus dat wordt gecompenseerd eigenlijk door het Rijk op dit moment. Ja, dus ja, dus, dus ja, misschien moeten we daar wel iets anders mee, al, met iets anders mee gaan doen. Uh, ja, de besluitvorming zal, zal ook uh, door de Raad moeten dan plaatsvinden. Daarom komt. De volgende stap ook is dat corona in januari nadat we de 60% versie met u hebben besproken... het college met een voorstel komt voor de 100% versie. En die wordt dan gewoon in de commissie behandeld. En dan wordt, vindt de besluitvorming ook plaats door de gemeenteraad. En daarbij zult u ook, maar daar hebben we het ook nog wel over, aantreffen... dat er een aantal posten gewoon nog niet ingevuld zullen kunnen worden. Dus daar, ook daar moeten we afspraken over maken. Wanneer worden die ingevuld... Volgens mij is er al een soort van basisafspraak... dat wij ook uh, terugrapporteren uh, bij, uh, bij de diverse PNC-documenten. Maar daar kunnen we desnoods ook nog andere afspraken over maken. Maar dat, dat komt aan de orde als we die, die nota verder met elkaar bespreken. Het omzetverlies, uh, uh, wat, wat genoemd wordt... Uh, de, de, of naar de sporthallen en bijvoorbeeld ook de blauwe uh, tram uh, zouden onder kunnen vallen... Uh, ja, zeker als de, de, de expectatie van, uh, van dat soort uh, gelegenheden ook onder druk komen te staan, kom, zouden die waarschijnlijk ook in aanmerking daarvoor komen. Uh, er is tot nu toe geanticipeerd op, uh, we hebben vragen uitgesteld, gezet in, in, in, in, gewoon bij iedereen. En tot nu toe zijn er een, van een aantal partijen zaken teruggekomen. Dus er is ook bij de sporthal en de blauwe tram, daar is recentelijk nog mee gesproken. Daar speelt dat bijvoorbeeld op dit moment nog niet. Maar... Het zou kunnen gebeuren en we gaan kijken hoe we ook uh, deze partijen daar nodig kunnen ondersteunen. Maar op dit moment is die vraag er niet. Zou die vraag wel zijn geweest, dan zouden we hem ook hebben ingevuld. Uh, ja, de, de PVV... Uh... Die, die, die vraag, ja, u, u, u, u hamert zo op dat de coalitiepartijen dat hebben gedaan. Nou, Oké, okay, misschien staat dat er, er is een coalitieakkoord en, en, en dat is en dat wordt gesteund. En daar is dat coronafonds wel ontstaan. Nou, zo moet u dat lezen. U weet zelf wat u wel of niet heeft gestemd bij begroting en bij najaarsnota. Of u daarvoor of na, tegen hebt gestemd. Ik weet het niet, dat laat ik allemaal aan u over. Maar het is niet alleen van de coalitiepartijen. Het is van ons allemaal en daarom wordt u ook uitgenodigd. ...voor die bijeenkomst... ...in 16 december... ...om daar met elkaar over te spreken. Uh, de VVD... Uh, nou, ...nog de discussie over... ...of die F1-uitgaven... Uh, ...nou bij investeren horen... ...of bij uh, gemiste inkomsten... ...nou, die discussie willen we dus niet meer. Uh, als de gemeenteraad... ...vindt dat we hem bij drie moeten zetten... ...ik verander hem zo naar drie voor u... ...dat maakt mij allemaal niet uit... ...dus... dus uh, Laten we het daar nog over hebben. Uh, wij denken dat het bij twee hoort. Omdat het gaat om een, een, een, een, een investering in een evenement. 4 miljoen hebben we de, daarvoor ter beschikking gesteld. En een deel van die investering is, is, uh, heeft niet kunnen plaatsvinden. Omdat het niet doorgaat. Vandaar dat wij hem bij twee hadden geplaatst. Nou, u kijkt wat anders naar. Als u een abonnement erover wil indienen om het te veranderen. Het college zal daar niet, uh, niet tegen zijn. Dus dat laat ik graag uh, aan u over. Ten aanzien van de, de leesjeskosten, dat die lager zijn. Ik dacht dat dat ergens toe was gelicht. Maar dat zijn vooral de als gevolg van de minder paspoorten die wij uitgeven. En uh, ja, dat, uh, dat, dat hakt er behoorlijk op in. Dat gaat echt om behoorlijke bedragen. Daar is alweer afgehaald wat we aan minder kosten hadden. Want we betalen ook een deel uh, kosten aan het Rijk dan daarvoor. Hè? Dus dat is er afgehaald. Dus dit bleek net al over als... Uh, eigenlijk uh, nou, wat we niet binnenkregen. En, en dus een tekort opkomt... terwijl het normaal volgens mij... Uh, zelfs een, uh, ja, een, een niet een, echt een positieve post is... maar wel een post... die een, een aantal kosten op burgerszaken... een behoorlijk deel afdekt. Uh, ten aanzien van de capaciteit... die 28.000 euro... Ja, dat, dat is uh, een combinatie... kijk, die hele corona heeft echt... dat kunt u echt van ons aannemen... Uh, ...heel veel tijd en extra capaciteit in de ambtelijke organisatie gekost. En kost dat nog steeds. Kost dat. En dat, dat gaat inderdaad over uh, juridische zaken, afstemmingsoverleggen... ...die er in de regio plaatsen. De, de, de burgemeester is constant toch veel aan het overleggen geweest de afgelopen tijd. Uh, dat vraagt gewoon allemaal extra tijd en energie. Corona-herstelfondsen moeten gemaakt. Dat moet juridisch ook kloppen. Het moet getoetst worden. Dus vraag, er wordt een kleine bijdrage gevraagd... voor, voor die kosten. En, en, en dat gaat feitelijk over... volgens mij twee FTE's voor Zandvoort... Voor, uh, voor de komende half jaar nog. En waarvan dit dus het eerste deel is... van de, de afgelopen twee, drie maanden. Dat is het enige wat extra wordt gevraagd. En wij vinden dat dat komt echt door de corona... En daar vragen wij dus de dekking voor. Uh, nou, dan de vraag nog over, dat, uh, ja, over die, die, uh, die uh, punt 5, dat uh, doorschuiven van de riool. Nou, ik ben het gewoon met u eens, meneer Hendricks. Dat, had, uh, uh, dat is echt ook gevraagd van, ja, maar gaat u dat dan al die onderzoeken doen? Het heeft een beetje te maken ook, het stond al op de rit bij de, volgens mij al bij de voorjaarsnota. Dus toen was dat bedrag ook al gevraagd en dat bedrag... Toen was het natuurlijk wel actueel, want als de voorjaarsnota was aangenomen, hadden we waarschijnlijk wel alles gedaan. Ja, u kent, de, crisis, of de, de politieke crisis is geweest, dus dat is doorgeschoven. Maar er had gewoon gezegd moeten worden, nee dat kan het bedrag niet zijn. Het gaat om dit en dit bedrag. En, en, en het moet door, dan doorgeschoven worden of anders begeeld worden. Ben ik met u eens, maar dit is ook de oplossing om het uiteindelijk wel weer uh, administratief uh, goed te uh, te verwerken. De dekking is door u aangegeven, die komt nu uit de, de, de voorziening die er is. Dus ja, het is gewoon een technische wijziging die plaatsvindt. Dan vraagt de partij van de arbeid, ja, hoe ziet u nou als, als wethouder van financiën, denk ik, en college, de toekomst? Wat, wat is er nou zo allemaal aan de hand? Nou ja, er is natuurlijk, er staat gewoon op zich gewoon druk op deze begroting. Er staat druk op de exploitatie en dan moet je maar even de corona getallen maar even als je die weg zou laten want die, die zeg maar even die 2 miljoen die zien we even niet en kijk dan naar de begroting dan zie je dat er druk op staat en die druk die die die ontstaat uh, met name door uh, dat in het sociale domein uh, we aan, aan gigantische hebben moeten bijspijkeren. Uh, u weet dat er ongeveer 2 miljoen euro structureel bij is gekomen in het sociale domein. Dat weten we dan nog af te dekken tot nu 9 ton negatief. Dus we zijn schijnbaar in staat om toch ergens dat nog te vinden. Maar dat betekent wel die, dat er feitelijk recht zat. Niet tot die 2 miljoen, maar wel tot wat meer. En dat zag je ook in het verleden wel terug. Maar sinds het sociale domein oploopt zie je dus dat er druk op staat. Dus die begroting, die begint nu langzamerhand last te krijgen van... dat die ook meerjaar nu onder druk staat. Dus echt grote tegenvallers buiten corona. Want daar hebben we inderdaad de mazzel dat we een flinke pot hebben. Dus dat, dat, dat, dat lossen we er wel op. Maar als je kijkt naar uh, dat we ook nog gewoon structurele ambities hebben... en u gaf er vanavond één aan, uh, meer handhaving bijvoorbeeld... Uh, maar ook uh, andere extra ambities die we hebben op het gebied van wonen, van, van projecten, van, van grote evenementen. Ja, dat vraagt dan wel dat als wij dat soort dingen in de toekomst willen gaan doen. We hebben ook nog wel een SIA waar geld in zit, maar nog niet alles is uitgegeven. Dus ook daar hebben we nog wel ruimte in, maar het staat wel onder druk. Dus op het moment dat er structureel nu dus zaken zouden gaan, zich gaan ontwikkelen, uh, ja, dan zullen we toch... Uh, ...met de besparingen en aanpassingen moeten komen om dat uh, om te buigen. En dat zou ook kunnen betekenen dat, uh, dat, dat je dat gepaard laat gaan... Met, ook ...met misschien wel toch wel wat stijgende lasten. Maar oké, okay, wij gaan kijken hoe we de komende tijd uh, daarna kunnen kijken... ...hoe we die structurele zaken goed in beeld kunnen brengen. Zover ze komen, wij hopen eigenlijk inderdaad dat eh, nou, toch wel wat positief nieuws over het eh, corona gebeuren dat, dat, eh, dat, dat het allemaal hopelijk beter gaat dat, dan valt dat mee, maar dan blijft de druk die begrijpen staan, dus wij zullen daar bij de voorjaarsnota met elkaar opnieuw moeten bezien, maar er is wel een klein beetje zorg of we dat zo kunnen houden en of we niet andere dingen moeten aanpassen, keuzes maken wat meer als dat we in het verleden hoefden te doen, zullen we dan waarschijnlijk wel moeten doen en dan bent u voor de aangewezen partij om uiteindelijk die keuzes te maken. Ik dank u. Dank u, vriendelijk. Meneer Bruijs, ik ga door naar het tweede termijn. Als daar een behoefte aan is en ik kijk. Ik zie diverse leden schudden. Die hebben geen behoefte aan een tweede termijn. Ik stel ook vast dat het geen hamerstuk is, toch een bespreekstuk. Gezien de opmerkingen al eerder gedaan van Open Z... ...dat zij willen bespreken in de Raad. Ik neem altijd dat dat nog steeds klopt, uh, leden van Openzet. Ja, voorzitter. Ik heb aangegeven dat wij de beantwoording van de vragen... ...al niet in de fractie hebben kunnen bespreken. Dat is de reden. Mocht er tussentijd iets veranderen, dan laten we dat weten. Perfect. Dank u, vriendelijk. Mag ik dan hiermee de, dit agendapunt afsluiten? En daarmee ook deze vergadering met uh, grote dankzegging aan u... ...voor uw inzet en uw bijdrage... Het ging weer fantastisch en ik dank u vriendelijk en ik wens u, ja ik zou zeggen wel thuis, maar ik neem aan dat u thuis zit. Ja, we houden u zit thuis. Neem een glaasje wijn. Voorzitter, ook bedankt hè. Goed dank u uh, vriendelijk en meneer Bluis. Meneer Bluis bedankt, bedankt je mij echt steeds... dat wilt u natuurlijk allemaal doen. Ik neem het... Voorzitter, wel thuis. Dank u, dank u mevrouw, dank u. Dank u. De ja, zover inderdaad de vergadering van de commissie voor vanavond. Morgenavond zijn we er weer. Dan gaat het met name over het badhuisplein en de entree. En de beleidsvisie armoede en schulden en het dienstverleningsvisie. Dat morgenavond allemaal weer, ook hier bij ZFM vanaf 8 uur. En nu de laatste plaat van vandaag. Lori Armstrong. Have come to a pass. Our romance is growing flat.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 Sugar, so we better call, call it off, off, oh, let's call the whole thing off, yeah. Call a ho! And you like tomato? Potato? Potato? Tomato. We, oh, we know we, we need, need justice. y'all groove to this.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 Take it down, thinking of making a new sound Playing a different show every night In front of a new crowd, that's you now Child seems to laugh, his great now See me lose focus as I sing to you loud And I can't, no, I won't hush I say the words that make you blush I'm gonna sing this now I'll, ow, I'll, ow. See, Come true. my songs to where my heart is Like blue. or stick to other artists I'm not you, now that'll be disastrous Let me sing and do my thing, I'm into greener pastures It's real I do it all, it's all me I'm not fake, don't ever call me Daisy I won't stay put Give with a chance to be free Suffolk, sadly to sort of suffocate me Cause you need me, man, I don't need you You need me, man, I don't need you You need me, man, I don't need you It's so all you Do you need me I sing, all my own tune And I write my own verse out. Don't need another wordsmith To make my tune sell Call yourself a single writer You're just bluffing Names on the credits And you didn't write nothing I sing fast I know that all my shit's cool I will blast And I didn't go to Brit school I came fast With the way I act right I can't last If I'm smoking on a crack pipe And I won't be a product Of my genre My mind will always be stronger Than my songs are Never believe the bullshit That fake guys tweet to you Always read the stories That you hear on Wikipedia Musically, I'm demonstrating When I perform last, feels like I am meditating Times at the enterprise when some fella filmed me Young singer rise like a Gabriella chill me Cause you need me, man, I don't need you You need me, man, I don't need you You need me, man, I don't need you all You need me, man, I don't need you You need me, man, I don't need you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 I'm a rucksack, aiming for the paper selling CDs from a rucksack, aiming for the majors Nationwide Whites so with just jackets, still to get the bus back. Clean cut kid without a razor for the mustache, I hit back. When the pen hurts me, I'm still a choir boy in a fend church tea. I'm still the same as a year ago. But more people hear me though, according to the MySpace and YouTube videos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 Just one of a few band, and we're back We by force.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 with a mastermind, one in a zillion hard to find, Fusing with a heart to be tracked, stain with a piece so I never look back. Fucking up that's a figure of speech, meaning the opposite out of reach. Right, y'all, that's what I'm saying. The cuts and even the words I'm displaying. Wow. The lyrics, all star the hands. We're back by dope demand. <laughs>